Karzai had de radicale Taliban-chef uitgenodigd voor vredesonderhandelingen, maar volgens Mullah Omar leidden die gesprekken alleen maar tot langere militaire aanwezigheid van de buitenlandse troepen. De Amerikanen en de Britten willen dat Karzai probeert te onderhandelen met gematigde elementen binnen de Taliban. De Afghaanse president heeft gematigde Taliban-leiders vorige week een plaats in zijn nieuwe regering aangeboden, maar volgens Mullah Omar is dat alleen maar een poging van de bezetters om hun koloniale doelstellingen te realiseren. Minister Eurlings is in de Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met de VVD. In een debat over de kilometerheffing zei VVD-kamerlid Abtroot dat de minister onwaarheden verkoopt. Volgens de liberalen zijn de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit. Minister Eurlings onderbrak Abtroot toen hij hem uitmaakte voor leugenaar. Eurlings noemde dat een kamerlid onwaardig. De minister noemt alle kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. Hij zou het jammer vinden als de nieuwe autobelasting er niet komt... omdat allerlei Indianenverhalen de ronde doen. De minister kreeg vanavond steun van GroenLinks. De partij is een actie begonnen met bumperstickers... met de leus kilometerheffing Ja Graag. GroenLinks wil de sticker in het hele land uitdelen. In de Champions League heeft Bayern München... met 1-0 gewonnen van Maccabi Haifa. Juventus verloor met 2-0 van het al eerder geplaatste Bordeaux... En Bayern en Juventus gaan nu onderling uitmaken wie overwintert. Manchester United verloor met 1-0 van Basictas, maar is wel door. En in groep C is nog geen enkele ploeg zeker van de volgende ronde. Real Madrid won met 1-0 van Zurich. En AC Milan en Olympique Marseille speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Vannacht valt er vooral langs de kustenbui. In het binnenland is het vrijwel droog. Overdag opnieuw vrij veel wind en dat wordt ongeveer 9 graden.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 Have to turn.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 Van zon voort. Come on. Moms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 Just what? It won't get you too far, get you too far